Voorwaarde dat het niks illegaals is of zo. Heb je al iets illegaals gedaan dan? Uh, nee. Ik wil goede resultaten halen om mijn ouders trots te maken. Ik wil verder studeren met... Vroeger deed ik bij zo, maar toen zei de leerkracht, je kunt beter veranderen, anders ga je, je vervelen. Toen dacht ik van, oké, okay, sava ik ga eens ASO proberen. En ja, dat lukte meteen. Sindsdien verwachten mijn ouders best veel van me. Ik wil verder studeren. Ik wil verder Ik wil Ik wil verder studeren. Ik wil Ik wil verder studeren. Ik wil verder studeren. Ik Ik Ik wil verder studeren. Ik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 Echt geen tijd om over onszelf te vertellen. Vroeger. Ik ben negen jaar als ik ermee begin. Ik weet niet waarom. Schrijven. Gedichten. Kleine teksten. Het is het liefste wat ik doe. Voetballer. Waar ik worden. Maar nu wil ik liever focussen op school. En speel je nog voetbal? Niet in de club. Ik ben ermee gestopt. Spijt? Ja. Maar ja, voetbal is een risico. Als je je been breekt, lig je buiten. Een diploma geeft zekerheid. En welke positie speel je? Aanvallers. Ze noemden mij de kleine missie. Hoezo? Kleine, omdat ik nogal kort ben. En missie, omdat ik zo goed speelde. Spijt? Ja. Ik wil circusartiest worden. Bij het circus gaan en rondtrekken. En heb je een bepaalde specialiteit? Rennrad. Dus acrobatie eigenlijk? Ja, geen clown. En vlieg trapeze doe ik ook graag. En ja, al de rest. Ik wil later circusartiest worden. Ik wil bij het circus gaan en rondtrekken. Binnen tien jaar dan ben ik dokter. Meer weet ik niet. Gewoon dokter zijn, werken. Ik zit in het zesde en wanneer mijn vrienden praten, praten ze over meisjes. Over liefde. Iedereen praat over liefde. Maar ik, als ik kom praten, praat alleen over spelletjes. Mijn hersens zijn nog kinderachtig. Hier Dus ik zie mezelf gewoon werken. Een gezien, dat denk ik niet. Soms zou ik gewoon een bus willen nemen en rondrijden. En als de bus zijn eindhaalde bereikt, dan rijd ik gewoon terug. Al geprobeerd? Ja, met een vriendin. Om warm te zitten of zo? Nee, nee, nee. Gewoon voor de lol. Niks anders. Oké, okay, en ontdek je dan andere stukken van de stad daardoor? Nee. Als ik op de bus zit, dan kijk ik niet naar buiten. Of ik kijk wel naar buiten, maar eigenlijk ben ik aan het denken. Het is nu dat je aan de eindhalte uitstapt en nog wat gaat rondlopen of zo. Rondlopen? Nee. Ik ben iemand die graag zit. Bedankt om mee te lopen. Stop nu met de kleur te volgen. Wandel naar de spelplaats en zoek mijn vaste plekje. Zij noemen mij het enigmatische meisje. Je zit nu vijf jaar hier op school. Waren er momenten die er echt uitsprongen? Ik weet dat niet. Ik ben niet echt een avontuurlijk persoon. Of momenten die belangrijk waren, die je veranderd hebben? Nee, ik ben hetzelfde gebleven. Is er gewoon iets moois of iets plezants gebeurd in die jaren?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 Ik denk aan Enes, een slimme jongen Annes. Enes. En er is ook een meisje, maar ik ben haar naam vergeten. Nafisa, Hamza. Hamza. Van Hamza gaan we zeker nog horen. En van Mohammed, Mohammed, Mohammed. En Mohammed. Mohammed. En Salah. Salah. Salah. Salah. en Salah. En Ismael ook. Ismajel. Ismajel. Eigenlijk bijna iedereen. Sana, Ik denk bijna iedereen. Al mijn klasgenootjes zijn even talentvol. Ikra, Ik denk dat er maar één leerling het gaat maken.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 Maar er zijn er ook die het geen fok kan schelen. Die het gewoon voor hun ouders doen. Heider. Heider. Heider. Heider. Heider. Die kan heel wat. Ousman. Ousman. Of Oesman, Ook slim. Die wil worden. dokter worden. Dokter worden. Ik wil dokter worden. En wat ik ook hoorde? was circusschool. Hanna. Oesman. Misschien ken je die. Oesman. En Mohammed. Mohammed. Mohammed. Baldwin. Baldwin. Baldwin. Maar eigenlijk doet iedereen zijn best. Leila. So Ibrahim. Balenstra. Diana. Stan. Farah. Menebien. Ashraf. Rashid.